Dat je nog met ingeschakeld op jouw Steven Zandvoort See it in the house. Oftewel Zandvoorts grootste dansvloer is hier geopend. We uit de Wheels of Steel. DJ JK Back to back met DJ Dion City. Twee uur lang. Kortom, nog, tot aan 12 uur. De hete beat non stop in de mix. Stay tuned. attitude like we arguing With her by my side, I bring glitter to my life I should put it, this girl is popular She ain't a rock star, but she got movies She ain't no actress, but she make movies And when she's just that thing around Everybody be breaking their neck like Ooh, that girl, ooh, that girl Van Spiller in de Honari en Milani 2011. Bootleg. 12 uur. Komt alweer met rassenschreden naar ons toe. Dat betekent alweer het einde van drie uur lang zie je het. Alle hete nieuwtjes van het moment kwamen voorbij. Alle hete tweets. En vooral de hete beats. Volgende week vrijdag. Klokslag 9 uur. Hopen jullie weer allemaal. Aan de 106.9 te zien. Mijn naam is DJJK. Samen met DJ Dion. Zit ik was in drie uur lang. See it. Ik zeg heaven. En tot see it.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 Op het rangeerterrein Kijfhoek tussen Barendrecht en Zwijndrecht staan twee wagons in brand. Eén met ethanol en één met staal. Volgens de politie gaat het om een flinke brand. De brandweer houdt wagons in de omgeving van de brand koel om te voorkomen dat het vuur overslaat. De brandende wagons maken deel uit van een trein met 18 wagons. Omstanders zijn weggestuurd en het voorzorg is de A16 tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht in beide richtingen dicht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Dordrecht ligt stil door de brand op het rangeerterrein. In Amsterdam is een inbreker van een balkon op drie hoog naar beneden gevallen. De politie kreeg een melding dat er in een flatwoning twee inbrekers waren. Toen agenten naar binnen gingen vonden ze één inbreker in de woning en de ander lag onderaan de flat op straat. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet nog niet of de man is uitgegleden of dat hij is gesprongen om aan de agenten te ontsnappen. De Rijksrecherche onderzoekt dat. Het is nog steeds niet duidelijk waar de president van Tunesië, Ben Ali, naartoe is gevlucht. Sinds hij vanavond vertrok, leidt de premier een overgangsregering. Het vertrek van Ben Ali volgt op weken van protest. Onder meer tegen de hoge voedselprijzen en de onderdrukking in Tunesië. Onder de demonstranten zijn tientallen doden gevallen. De Amerikaanse president Obama versoepelt de beperking op reizen naar Cuba. Studenten en leden van kerkgenootschappen mogen daardoor naar het communistische land... Ook mogen Amerikanen één keer per kwartaal 500 dollar overmaken naar iemand in Cuba. Maar die mag geen lid zijn van de communistische partij. Verder mogen meer luchthavens vluchten naar Cuba uitvoeren. Momenteel kan dat alleen vanaf Miami, Los Angeles en New York. En Obama heft daarmee de beperkingen op die onder zijn voorganger Bush werden ingevoerd.